Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS journaal De gezondheidsautoriteiten in Nederland denken nog steeds dat de verspreiding van het coronavirus onder controle kan worden gebracht. Gisteren kregen inwoners van Noord-Brabant met een neusverkoudheid, koorts of hoesklachten het advies om dit weekend thuis te blijven. Maar de landelijke GGD denkt dat dat tijdelijk is en dat door de maatregelen die nu worden genomen het virus gestopt kan worden. De GGD denkt niet dat het zover zal komen dat complete dorpen of steden zullen worden geïsoleerd. Noord-Brabant heeft 8 tot 10 coronapatiënten... van wie onduidelijk is door wie ze besmet zijn geraakt. Personeel van ziekenhuizen in Noord-Brabant is daarom opgeroepen... om zich vrijwillig te laten testen. In de Verenigde Staten zijn voor het eerst buiten de staten... Washington en Californië mensen overleden aan het coronavirus. Het gaat om twee mensen in Florida. Het dodental in de VS staat op 17. Ook wordt nog steeds gezocht naar een aanlegplek voor de Grand Princess. Dit cruiseschip vaart in de internationale wateren voor San Francisco... Het heeft 3500 mensen aan boord. Bij 21 van hen is het virus vastgesteld. In België is een baby besmet met het coronavirus. Het jongetje is op vakantie in risicogebied geweest... en ligt in het Waalse Gosli in het ziekenhuis. Volgens de directeur gaat het goed met hem. Een begrafenis in Baskeland in Noord-Spanje... is de grootste besmettingshaard van het land geworden... meldt de krant El Pais. Meer dan 60 bezoekers en hun contacten zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het is de Nederlandse tennissers niet gelukt om het eindtoernooi van de Davis Cup te bereiken. De ploeg van Paul Haarhuis verloor in en van Kazachstan met 3-1. Na de eerste twee enkelspelen was ze dan nog gelijk... maar vandaag verloor Oranje eerste dubbel... en daarna ging Rom en in twee sets ten onder tegen Alexander Boublik. Wel succes voor Aranska Rus. Zij staat in de halve finale van het toernooi in Monterey. Het is voor het eerst dat Rus de laatste vier van een WTA-toernooi bereikt. Het weerperiode met zon en zo goed als droog, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen bewolkt een regen, later op de dag meer kans op zon. Na het weekend blijft het wisselvallig met soms een stevige wind... met 9 tot 12 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een file door wegwerkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Akersloot en Knooppunt meer zijn twee rijstroken dicht. Het kost je nu 10 minuten extra reistijd.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 met nu. Goede morgen,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 Uh, okay. Maar het uh, pitchgebouw is nog niet klaar. Er wordt nog gewerkt aan de zones waar de fans okay. moeten verblijven, waar de tribunes moeten komen. Uh,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 Um, Kort begint over die filmpjes, maar het pronkstuk is natuurlijk wel het Fokker Wessels filmpje.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 de baan uh, ligt er en nu zie ik een, een, een, een platliggend ei op een uh, dijk staan.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 nog Niet echt mee begonnen. Dat, dat zeg je, dat zal allemaal vanaf nou, eind maart en uh, april, vooral, zal dat snel allemaal gebouwd, gebouwd worden. Ja, ja. ja, dat zijn gewoon bouwproeven mm -hmm. die die, die paviljoen neerzetten. Um, de, pit. Ja, de pit? Ik heb begrepen dat die uh, verlengd moest worden of verbreed. Nee, de, is maar de, de, de pitboxen worden, die ja. worden dieper gemaakt. Eigenlijk. Die waren 10 verlengd. meter uh, in lengte en die, oh, sorry, die waren 15 meter in lengte en die worden nu uh, 24 meter. Er komt 9 meter bij. En dat is vast.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 Eigenlijk is het vanaf dat je binnenkomt aan de Van Alvestaat een groot feest. Er gaat van alles gebeuren. Ja. Weet je daar wat van? Of moet, ja, ik, dan nee, zeker. Bij, moet ik dan bij de evenementen? Nee, er komt aan de buitenkant van het circuit, eh, er, eigenlijk nee. maar over, bij het slotenmakersterrein en Parking C, wat, wat we noemen het, hmm. het, zeg maar, het terrein tussen Center Parks en het circuit, daar komt de fanszone. En daar zijn allerlei activiteiten voor, voor de fans. Uh, denk <lacht> aan wielwisselspellen of race uh, merchandise-stands. Maar er komt ook een groot podium waar alle artiesten gaan optreden.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 En uh, ja, daarna natuurlijk of naar huis te gaan of ergens in Zandvoort nog wat, uh, wat te, te gaan eten of drinken. Kun je, kun je nog een naam noemen van een artiest die nog niet genoemd is in de media? Of? Nou nee, dan had, dan geen... had het al uh, begint geweest. Uh. <laughs> <laughs> ja, de, de, de website voldoet daar ook wel in vind ik. Want je, als je er ja. eens dus op kijkt dan zie je die line-up en, en misschien komt nog. Dus het is wel, uh, uh, wel te doen. Er komt ook een camping op de op de op de driving race. tot driving race van de golfbaan komt de camping inderdaad uh, en er komt ook nog een tweede camping overigens die komt bij het oude TCB terrein. Oh ja. uh, die wordt niet door ons als Dutch Grand Prix maar door andere partijen uh, Maar inderdaad naast de circuit op de op de golfbaan of de driving race een uh, mooie camping. Nou we moeten het gaan zien. Ja. Um,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 Mocht je daar nou echt niet mee kunnen leven, dan nou misschien moet je dan uh, ja. je huis verhuren en lekker een weekendje eentje op vakantie gaan. Ja. Nou ja, wat, wat, wat ik oh, bijvoorbeeld wel een beetje proefde uit de media. Dat is mensen die zeggen dan van ja, maar in het verleden hebben we ook allemaal Grand Prix gehad. Was de boel niet zo afgestoten als nu? Nee, is het niet zijn, een beetje over dan? Nee, maar tijden zijn veranderd. Uh, kijk, uh, inderdaad, uh, 35 jaar geleden...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 Ja, en dat was de inzending uh, 2020 voor 2020 van IJsland voor het Songfestival. En uh, Ben, ik, weet, ik zal de <laughs> titel van de song even uitspreken. Think About Things. Maar wie zingt het? Kan jij dat geen, uitspreken? Geen idee, ik kan dat niet uitspreken. Probeer jij ja, het maar. Daoi och magnio. <laughs> Hebben magnio. Hebben ze wel gewonnen?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 Um, heel veel Zandvoorten zijn daar uh, uh, De katholieke tak is daar begonnen Zegel. Met de uh, school Uiteindelijk uh, was hij te klein uh, En is er uh, linksachter Nu uh, LDC stuk Een aparte school gebouwd Met uh, iets van zes lokalen En daarnaast was de Hannie Schaft Dat was altijd wel mooi, want daar kon je mee vechten Als het afgelopen was, want dat was de protestante tak uh, 100 jaar geleden Openbaar, Openbaar ja. uh, We zijn nu uh, 100 jaar verder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 Ja, ik heb uh, ooit een artikel geschreven over uh, het ontstaan van een uh, van school. Dat meen je niet. En waar is dat? Uh, dat heb je in de krant gestaan, heel lang geleden. Ja, heb je dat nog? Dat heb ik nog, ja. Oh, dat zou ik wel in, willen Inleveren. Ja, dat nou, zou ik ja. leuk vinden, ja. En uh, dat is eigenlijk ontstaan inderdaad uh, natuurlijk vanuit de kerk. Maar ja, ze moesten natuurlijk wel uh, daar een vergunning voor hebben. Je mocht natuurlijk niet zomaar uh, lesgeven.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 Op dit moment nog niet. De inschrijving die loopt is van een School in Brabant volgens mij. Dat dus, dan moet je echt goed in de gaten houden. En nee, geen geld overmaken. Nee, wel, dat is echt niet de bedoeling. Maar dat, uh, misschien, misschien moet je dat door eens erbij zetten dus dan. We nog. gaan nu nog een stuk plaatsen erover. Dat is op schoolbank.nl. Het is toch wel fraai dat ja. het precies hetzelfde is? Ja, maar ik zei dat, zei, dat is natuurlijk in Limburg en Brabant. Elk dorp heeft een Maria ja. Een En Jozefschool was ja. het vroeger. En ja. toevallig voor de meisjes ervoor de heren. Ja, precies. En toevallig dit jaar dan ook een 100-jarige reunie.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 Weet je, het komt natuurlijk niet op vijftig mensen. Dat, dat, maar wel zijn het er tweehonderd of zijn het er zeshonderd of worden het er duizend. Dat is natuurlijk wel honderd Ja, dat is natuurlijk dat al een risico. Even, ja. Dus daarom heb ik gezegd, we hebben nu een e-mailadres. E dat zetten we op Facebook, dat zetten dat we in komt, de krant. Ik heb het, ik kan het je... Ja, doe maar. Ja, Oké, okay, dat is um, 100 jaar at gmail.com.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 Waar komt het nou precies vandaan? Want nou, dan gaan we ik... het geruchten dat er een pastoor was die Poddek heette. Want ik moet zeggen, ik had het nog nooit gehoord dat ik hier ja. kwam wonen. Het nee? is echt iets van hier. <laughs> ja, het is ook van hier. Ik zou het echt niet weten wat er naam komt. En het was ook een scheldnaam. Ja, nog steeds. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Nou, het wordt ja. een beetje geuze naam nou. Maar ik vond het zo'n aparte naam. En ik heb er heel lang naar gezocht. En ik kon het niet echt helemaal goed terugvinden. Behalve dan dat het vermoedelijk was omdat er een pastoor hier ooit een keer iets gedaan heeft of iets... iets kan, kan, je, kan je nooit... Maar kan je niet terug naar uh, uh, de pastoren en dat je uiteindelijk dan de product tegenkomt? Ja, maar ik, da, daar had ik allemaal geen toegang toe. Dat zat allemaal niet online. Okay. In de vinden. pastorie hangt... Uh, of in de kerk hangen al die pastoors toch? Ja. Maar nou, dat, dus, dat, is, dus, dat gaat niet zo ver terug. Hoor. Dat is echt een... Uh, De oude is het niet, zo oud oh, dacht ik. ik vind het echt een hele aparte uh, ja. naam. En, uh, maar misschien is het nog terug te vinden in archieven. Het uh, is op een gegeven moment zijn hele cd geweest van Zandvoort. Misschien dat daarin staat. Ja. Ik kon het niet okay. vinden. Nou, als jij... Zal het eens aan mij Meijer vragen. Dat is wel een ja. kat. Die, die ja. zit ook het, het, inderdaad het, met het, babbelwagen. Dat vond het zo'n aparte. Het Ja, Het is nu hoor. Het is duw, daal, hoor. Dus geen scheldnaam uh, meer. Maar daar hadden ze het al regelmatig uh, over. En, maar het, het, uh, het, maar het, niemand kon me dat echt op Nee, maar schild. het is inderdaad een gerucht dat het een, uh, een pastoor was. En ik heb ah. het ook niet helder gekregen. Nee, het is heel duidelijk. Er komen we nog wel achter. Misschien komt er wel naar boven nu. Ja, misschien. Dat zou de ontknoping zijn van de Maria School. ja.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 Iets organiseren om, uh, wat er wellicht we leggen daar de oude foto's in die we nog ja, hebben. Dat, uh, je dus, dat je wel dingen ja, kunt zien, maar ja. ah, je kunt zeggen dat is een meet-and-greet. Ja, oké. Okay. Je ja. ja. ja. wordt driftig met vingers uh, ja. ja. op jouw papiertje ja, geweest, dus je ja. moet nog ja. iets vertellen. Uh, wat wij heel leuk zouden vinden is om uh, musicals te hebben van uh, afscheid van groep 8 op CD-ROM.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 Of um, nou ja, bij mij, diegene die mij kent of ron kent. Dan, uh, dan kunnen we zorgen dat we dan die avond in elke klas zeg maar, een, um, een oude musical afdraaien. Dat is ook ja, leuk. En Stan elke dat ze alleen zijn... maar een videoband hebben? Ja, dat is het probleem. Want daar kunnen we niks mee. Ja, nou ik, uh, heb ja, niet ik zie de, meer de video recorder op school. Uh, ja, want ik weet school. dat jij uh, dat ja, ja. Dus dan ja. gaan de ja. videobanden naar Cor. Ja, precies. En Cor maakt daar een keurig cd van. Ja. Voor, uh, ja. Er zijn natuurlijk ja. een heleboel uh, uh, ouders die filmpjes gemaakt hebben en niet alleen uh, de musical, uh, mogen die ook ingeleverd ja, worden? dat kan ook. Ja, dat ja ook leuk. Van, van feesten en partijen en uh, kerst schoolraadjes schoolraadjes. of kerstfeest of Sinterklaasfeest. projecten op school. 16 projecten op Ook dat all hebben we. Digital video cool. video ja, ja, ja. Maar ja. het moet wel heel erg goed aangegeven worden wat is van wie. Nou, dat is waar. Ja. Want ik heb in het verleden wel eens dingen gedigitaliseerd en uh, ja, daar kwamen ineens mensen met allemaal bandjes ja, en er staat helemaal niet op voor wie dat is en dan komt iemand ja, ophalen op weer en, en maar die komt dan rechtstreeks naar mij en ja. dan die neemt al wat mee en maar die neemt dan de verkeerde mee. En dan, ja. Maar we, kunnen het, we kunnen het hier afspreken dat uh, als er toch mensen bandjes uh, inleveren bij uh, jullie, dat jullie even noteren wie en wat ja. en dan gaat het naar Cor, zodat Cor dat uh, kan digitaliseren.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 Dat is het, dat is het. Dankjewel. dankjewel en uh, kom nog eens terug als het bijna zover is. Leuk. Ja? Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Graag gedaan.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 Want ik, ik zat al bij, bij KSM, een reclamebureau, en had ik als klant Firestone. Dus ik kon, kon mijn eigen advertentiefoto's maken mm -hmm. van uh, Jochen, Rind, onder andere, noem maar op. En dus zodoende eigenlijk heb ik toch uh, kans gekregen om een uh, perskaart te krijgen. Dat was destijds van, uh, van Gelder, dat, dat was de perschef van SO geloof ik dat hij zat, in de Vijverhut. Nou, een veel gedoe. <laughs> mm -hmm. dat gaat allemaal niet. Zo ging, toen ging dat nog met een beetje, een beetje aanhouden, maar uh, en toen uh, een, een, een, een, een lokale ja, krant. Yeah, want dus. je, je noemt de vijveruts. Ja, ik kwam daar als uh, als altijd daar helpen op zondag. Ja. Om er dichtbij te zijn. <laughs> en uh, ja, dat was natuurlijk ook uh, Formule 1. Uh, was er dan regelmatig? Er zaten al die coureurs daar. Maar in die tijd, ja. yeah, want ik was toen aan uh, de 13, 14. Wist ik helemaal niet wie wie was. Maar ze zaten er wel allemaal. Ja, daarom. Tot de de hele vijver af. Liep, liep jij daar met je boekje om handtekeningen te jagen? Nee joh. Dat deed ik helemaal <laughs> niet. Om te bedienen. <laughs> ik liep daar in de bediening. Ja, je bent de zoveelste die iets bijverdiende. En de hele zoon wordt wel gedaan. Ja. Ja. Maar eigenlijk is het uh, wel grappig.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 Dat breidt zich uit met, met de productfotografie en dat soort dingen meer. En ik, ik werk nog steeds. Ik ben wel uh, al zeven jaar met pensioen zo wat, maar dat...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 niet bij iedereen. En uh, ja, zijn stem hoor je nog, hoor ik nog gal, galmen door, door de duinen, dus bij ja. alle races, heel enthousiast. En dan komt de Namak, dat, dat is, dat is uh, door Dickson. Die heeft een aantal modellen bij elkaar gescharreld. En dat is, het is ook wel heel mooi, dat is een algemene, van de, nee, de, de club is dat. Dat zijn hele mooie modelletjes. Die komen er ook.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 omdat men niet wilde dat de uh, kennis van die naar een andere teams ging. Oh, dat dat, ja, is dat, dat is. verbaast mij ook niks. Nee. Dat, dat, dat, dat gebeurt nu eigenlijk. Maar dat is nu toch ook. Ze kijken bij elkaar. Uh, uh, je ziet wel ja. dat iemand toch even kijkt naar uh, hoe, de, hoe de auto naast elkaar met elkaar is. in de fotografie, er lopen nu jongens rond langs de baan. Die zijn in dienst van, van het team. En die lopen alleen maar details te fotograferen onderweg. Als hij bijvoorbeeld geraakt is, dan weten zij welk stukje de stuk is. En wat die auto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 Dat, dat beeld voorbij komt. En dan moet je op tijd op de knop drukken. Dus dat is... Is, het, is het nu een stuk makkelijker voor je geworden? Want in de tijd van de roodjes... Eigenlijk rotjes, wel. Eigenlijk moest wel. je heel voorzichtig zijn. Want roodje op is roodje op. Ja, het, en nu was... maak je gewoon 100 foto's. Je gooit de 99 weg. Nou, ik, ons ben En, en ik ben... je, je, je doet het in je kaartje. In. Je gaat er nog 100 maken. Ja, ja <laughs> gewoon. En ik was vrij... Ja, ik begon dus... dus nou, ik heb bij elkaar geschold en uh, verdiend. Dus ik...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 Maar ja. digitaal is het tegenwoordig, uh, en dat vind ik leuk, want in 1992 kom ik eigenlijk weer terug. We kennen vandaan, dus in Nederland langs de baan, zeg maar. <laughs> en, uh, en dan hoor je bij elkaar, zonder weer te fotograferen, dan hoor je. Ik ja. denk, wat, wat die vent nou te doen, joh? Die, die maakt zes foto's van één auto om er ja. in scherp te hebben. En ik maak er gewoon steeds maar één. Want die eerste is toch altijd de beste, die hebben wil. En wat daarna komt, als er wat gebeurt, is het leuk dat het erop staat. Maar ik, ik, heb, ik heb nooit gestaan om, om uh, ongelukken te fotograferen. Wat is, Probeer je dat want, nog steeds te doen, die ene foto te maken? Of ben je ook nog van nee hoor. Nee hoor, ik heb die motor daar nooit gebruikt. En gebruik ik eigenlijk nog niet. Hij staat wel op high dat als er iets gebeurt dat je je vinger vast kan houden. Maar, mm -hmm. Nee hoor. Je ja, ziet de, de, de, de, de, de foto in je hoofd en die maak je ja. ook gelijk. In het begin maakte ik wel meer foto's. Mm -hmm. Omdat het makkelijk was. En zocht, maar dan kwam je thuis en denk je, ik heb vijf dezelfde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 En dat is, ik ben ook over, maar ook pas een jaar of twaalf dat ik digitaal fotografeer. Dus dan, hmm. en ik, ik heb Jan Lammers nog gefotografeerd op Le Mans. Dus met Dia's. <lacht> en die staan ook in zijn boek, onder andere. En, uh, maar als ik dus digitale foto's die andere fotografen gemaakt heb, daarna kijk en met een loop kijk, dan wint die Dia toch nog. Maar dat is alweer dat, dat dat dat dat dat dat tien jaar Techniek. terug tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is dat digitale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 En Erik Konings, die, die hebben de, de printwerk verzorgd allemaal. Dus dat, uh, okay, nou dat, dat, dat is ook een techniek. Gewoon, ik was liever in een donkere kamer bezig. Maar, maar digitaal is natuurlijk ja, uh, alles mogelijk. Dus, ja. Aard, ontzettend bedankt voor de uitleg. Heel graag gedaan. Jou, uh, vrijdag terug. Precies. En, en dan gaan we genieten van een heleboel mooi werk. Dus alle Zandvoorters die kunnen de tentoonstelling gaan bekijken. Laten we Tot 17 mei in het ja. Zandvoorts Museum. En op, gelijk, en op de boulevard. En op de boulevard. Uh, een open lucht. Uh, nu hangt daar nog uh, Sissy, en dat worden keurige werken uh, gesponsord ja, door de Hark. Door de Er worden mooie van Ark, foto's. Precies, ja. Dankjewel. Heel fijn. We gaan graag, graag gedaan. Doen met de agenda korp. Ja, want uh, we hebben niet zoveel tijd meer. Um, 8 maart is er DS in Zandvoort met Joke Bruijs in Theater de Krocht. En de aanvang is daarvan om half drie. Waarvan wel vermeld? Uitverkocht.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 Stoppen we maar met de agenda, want dat loopt verder. Dat doen we volgende week nog. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. En Cor Draaier. Maar nu eerst het NOS nieuws van...